Nee, niks daarvan! Je gaat weer in je kamer en je gaat wel eens afkoelen! Tot op! <totstuken> U heeft geluisterd naar Opus 13 voor drie harde fluiten en cello in een uitvoering van het Stoganov kwartet. Thans gaan wij verder met de wekelijkse overpeinzingen en een moment van bezinning. Kortom, tijd voor Denk daar eens over na met dominee strak. Ieder weekend begeven grote groepen jongeren zich, eensgezind naar grote ruime hallen, einde samen het welverdiende weekend op zinvolle wijze vorm te geven. Het saamhorigheidsgevoel van deze gemotiveerde groep jeugdigen uit zich met name in een uiterlijke verschijningsvorm. Gelijk broeders en zusters met glad hoofden en uitgebefte nekken trekken zij als een grote familie op. Dan eenmaal samengestroomd in grote, donkere, de goed geventileerde ruimten, gaan zij zich slechts gehuld in dunne sportkostuums te buiten aan steenharde ritmen, die zich via grote, donkere boksen, die vaak in de lucht hangen, een weg naar buiten banen. Als door de bliksem van de voernoe getroffen, hakken zij dan hun hoekige dans, ...de hele nacht door tot het vroege morgenkrieken. Dan, opgeladen en fris, keren zij flux huiswaarts... ...om voor moeder de boodschappen te doen... ...vaders automobiel te wassen... ...den tuin van grootmoeder om te spitten... ...en de hond van tanten uit te laten. En alsof dat nog niet genoeg is... ...gaan zij voor iedereen uit hun buurt naar de apotheek... Het is alsof hunnen batterij nooit ledig raakt. Dan zetten zij wederom het beste beentje voor... om den ganse nacht hun hoekige dans uit te voeren. Wij mogen trots zijn op zulke gemotiveerde... behulpzame energieke en hardwerkende jeugd. Ik dank u. Ah, wat weet jij er nog van? Eet dit, zijkert!